1 Uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Gewonden bij aanslag Bangkok. Ziekenhuizen hebben problemen met het doorsturen van uitbehandelde patiënten. En een grote brand verwoest Noors dorp. Het is bewolkt met soms wat zon en een kleine kans op een bui. Het wordt 5 graden in het noordoosten, tot 8 in het zuiden. En daarbij waait een stevige Zuidoostenwind. Na het weekend blijft de temperatuur in de middag bij een graad of vijf steken. De nachten verlopen kouder. En verder zijn er vaak veel wolken met soms lichte neerslag. Twee granaatexplosies in de Thaise hoofdstad Bangkok vanochtend. Bij het overwinningsmonument waar demonstranten al maanden protesteerden tegen de Thaise regering. Correspondent Micho Maas, hoe gaat het met de gewonden? Nou ja, er zijn 29 mensen gewond geraakt uh, volgens de laatste bevestigde berichten. En uh, van hen zijn er zeven, die zijn naar er ernstig aan toe. De rest is uh, licht gewond geraakt door rondvliegende scherven. Maar die, die zeven dus, uh, worden geopereerd. En ja, hoe ze er uiteindelijk aan toe zijn, dat zullen we later horen. Grote vraag nu, wie zit hierachter? Ja, dat is altijd de vraag in Thailand. Er zijn. De afgelopen jaren uh, zijn er vaker van dit soort massaprotesten geweest... en altijd zijn er in die massaprotesten dit soort aanslagen gepleegd. Kleine aanslagen, zou je kunnen zeggen. En nooit is er iemand voor opgepakt. En dat leidt er natuurlijk alleen maar toe dat, mensen, uh, dat er ontzettende geruchtenstromen op gang komen... Uh, geruchten over mysterieuze gewapende groepen... over het leger of over de politie die erachter zou zetten. Maar we weten het niet. We komen er ook nooit achter op deze manier. Uh, is er wel een reactie uh, van bijvoorbeeld de regering... Uh, ja, de regering die laat alles over aan de politie... En zegt dat het allemaal onderzocht gaat worden... en uh, dat de politie haar uiterste best doet om dit op te lossen. En ze houdt zich daar verder buiten. Ze betreurt de slachtoffers. En uh, ja, de, de demonstranten, de leiders van de demonstranten... die zijn dus ook uh, daarmee be bezig. En uh, ja, die, die gaan gewoon door met hun actie. Die laten zich uh, niet verstoren hierdoor... en. Uh, proberen uh, uh, ja, hun, hun uh, aanhang op straat te houden. Ja, want op zich zou je zeggen, dit is niet de eerste keer. Vrijdag waren we bijvoorbeeld ook op het van een aanslag. Het wordt steeds onrustiger in de aanloop naar die verkiezingen op, op 2 februari. Dat maakt ze dus helemaal niet bang. Uh, nou, natuurlijk maakt het ze wel ongerust, maar ze gaan gewoon door. Ze zien tot nu toe dat het kleine aanslagen zijn. Dat zijn uh, dingen waar je rekening mee moet houden, maar uh, waar je niet voor moet weglopen, denk ik. En uh, ja, 2 februari is uiteindelijk het doel. Deze demonstranten willen hun actie volhouden tot die, feb uh, die 2 februari, tot die verkiezingen zullen zijn mislukt. Want dat is hun doel. En de regering zal er alles aan doen om die, demonstra of om die verkiezingen sorry, om die te laten doorgaan. En uh, tot die tijd zal het dus in uh, Thailand heel onrustig blijven. En uh, ja, is er een kans dat dit soort acties uh, zich zal herhalen? Dankjewel Michel, correspondent Michel Maas. We gaan naar Frank Wilaerts in Nijmegen bij NEC ADO. Dat degradatieduel. Hoe gaat het daar, Frank? Dik een half uur voetbal. Het ziet er nog niet echt uit als een degradatievoetbal. Het is niet goed, maar het is ook niet uh, vechtvoetbal wat je dan eigenlijk verwacht. En NEC is op 1-0 gekomen, net op het moment dat je je afvraagt kan het gebeuren en het komt zo meteen ook nog de mogelijkheid om 1-1 te maken. Want Makkeli geeft nu een penalty voor Meil. Die is de, het slachtoffer. Die heeft nou, Althans, die maakt een slachtoffer binnen zijn eigen strafsomgebied, De jonge Belg tikt uh, daar een tegenstander aan. Ik moet even goed kijken wie dat is. Gaudier is degene die daar aangetikt wordt en graag gaat liggen. En uh, hij wordt aangetikt. Dus een penalty is het zeer zeker. Makkeli staat er goed bij. Ik moet nog zeggen dat Comboy amper uh, twee minuten geleden... Uh, de 1-0 maakte uit een vrije trap van een medertje. Of 17-18 was het. En uh, hij verschalkte toen Swinkels. Nu is het aan Holla aan de andere kant. De penalty. Hij schiet in en hij schiet raak. En zo stond NEC heel even voor en dacht het dat het toch nog goed ging komen vandaag. Maar we hebben nog een uur te spelen en ADO maakt alweer gelijk via die raken penalty van Holla. Zo gebeurt er dus een heleboel in het eerste halfuur met aan het einde twee vlotte goals achter elkaar. Conboy voor NEC 1-0, Holla voor ADO 1-1.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 Minister Kamp van Economische Zaken blijft begripvol voor de woede die de Groningers hebben over het winnen van gas. Kamp blikte in het televisieprogramma Buitenhof terug op de dagen die hij in de provincie Groningen doorbracht om zijn gasbesluit toe te lichten. De komende jaren wordt er minder gewonnen dan eerdere jaren en er komt een compensatie van 1,2 miljard voor de schade. Henk Kamp. Ik herinner me nog uh, vrijdag dat ik een, um, een, een, een persconferentie had. En dan zei ik dat het rustige en redelijke mensen waren. En op het moment dat ik dat zei, stonden ze op die ramen achter me te beuken. En ja. probeerden ze met trekkers um, dwars door het gemeentehuis ja. te rijden. Ik ben niet verbaasd over het feit dat als er dingen gebeuren die daar gebeuren... nu momenteel in Groningen, dat de mensen daar echt gewoon gerust over zijn. Iedereen heeft zo zijn eigen manier om daar te reageren. Uh, sommigen die, die vergaderen erover en anderen die praten erover. Maar er zijn ook mensen die daar veel meer fys fysiek en wat agressiever op reageren. En dat, ja, daar moet je rekening mee houden. Verder benadrukt de kamp in Buitenhof dat er nog steeds risico's zijn op nieuwe aardbevingen. In het hele gebied, inclusief Loppersum, blijft het risico de komende tijd aanwezig. Er is de afgelopen tientallen jaren erg veel aardgas gewonnen daar. Dat betekent dat die, die bodem die zakt daar langzaam in. Daar krijg je spanning door en die ontlaat zich door aardbevingen. Dat gegeven blijft. Op dit moment winnen we nog steeds. Ook de komende jaren gaan we aardgas winnen. En Dat betekent dat het risico van aardbevingen blijft absoluut in het hele gebied aanwezig. De minister zei verder nog dat na het plan dat nu is gemaakt... voor vijf jaar het kabinet door zal gaan om het gebied te versterken. Het duurde maar enkele seconden. Maar gisteravond was boven Nederland een heldere meteoriet te zien. Het stuk ruimtepuin verbrandde in de Damkring... en was goed te zien in de Oost- en Noord-Nederland. Volgens een sterrenkundige zagen veel mensen de meteoriet... inclusief staart en in een witte of groenblauwe kleur. Er zijn ontzettend veel mensen die dat hebben gezien. Een heel helder verschijnsel aan de sterrenhemel. Sommige mensen zeggen ook dat ze wat knallen of geluiden hebben gehoord. Dat is altijd heel moeilijk om dat precies te traceren... maar dat is niet uitgesloten. En uh, ja, zo'n helder vuurbol, dat is uh, eigenlijk... ben je dan getuige van een stukje materiaal uit de kosmos... wat op de aarde terechtkomt. Best speciaal om dat te zien. De meteoor ging gisteravond in noordelijke richting... en is uiteindelijk verdampt boven de Noordzee... volgens de Volkssterrenwacht... Op ns.nl kunt u een filmpje zien van de meteoriet. We gaan weer even terug naar Frank Wielard, Want Frank, de Nijmegenaren zijn opnieuw op voorsprong gekomen. Inderdaad, op het moment dat Ado heel even met 10 uh, staat, want daar achterin is wormgoor weg. Die uh, moet van het veld af. Hij uh, lijkt even behandeld te moeten gaan worden. Maar inmiddels staat er een wissel voor hem uh, in de ploeg. Vermeil is de maker van de goal. Laat dat uh, duidelijk zijn. NEC uh, weer op voorsprong gekomen. 2-1. Vermeil bouwt zelf de aanval op. Gaat de combinatie aan in het strafschapgebied. De 1-2 met Stefanik. Mooi hakje van de Slowaak. Terug op de jonge Belg. De huurling van Manchester United. Rechts achterin bij NEC. Die zo vaak mee opkomt. En vandaag een hele belangrijke rol speelt in de eerste helft voor NEC. Niet in het minst omdat de Nijme weer op voorsprong zijn gekomen tegen ADO. We zijn 37 minuten bijna onderweg. En NEC leidt weer met 2-1 tegen ADO. Het NOS Journaal. Mark Visser. Ziekenhuizen krijgen vaker te maken met problemen bij het ontslaan van patiënten. Veel patiënten die niet langer een ziekenhuisbed nodig hebben, hebben nog wel zorg nodig. Maar sinds 1 januari krijgen de minst erge gevallen geen indicatie meer voor verpleeghuiszorg. En dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs een kwart van de ziekenhuizen. Redacteur Gezondheid, Rinke van der Brink. Bijvoorbeeld in Tilburg, daar uh, lagen toen we daar vrijdag waren, 15 patiënten te wachten op uh, uitplaatsing uit het ziekenhuis. De dokter was eigenlijk klaar met ze. Uh, ze kregen geen indicatie voor een verpleeg- of verzorgingshuis, want daarvoor waren ze niet, niet slecht genoeg. Zeg maar. En het ziekenhuis vond het toch niet verantwoord om die mensen naar huis te laten gaan, omdat ze er niet van overtuigd waren dat daar voldoende hulp aanwezig was. En dus hielden ze ze in het ziekenhuis. En dat kost het ziekenhuis veel geld. Door de nieuwe regels komen steeds minder mensen in aanmerking... voor een plek in een verpleeghuis, ook niet voor een tijdelijke overbruggingsperiode. Deze patiënten zouden moeten worden opgevangen... door de thuiszorg- of mantelzorgers, maar die zijn er niet altijd. Er zijn ziekenhuizen die daardoor geen nieuwe patiënten kunnen opnemen. Andere ziekenhuizen houden zich strikt aan de regels... en sturen patiënten zonder indicatie gewoon naar huis. Verschil in aanpak is per regio erg verschillend. Meer informatie hierover kunt u vinden op nos.nl. In het zuidwesten van Noorwegen is bij een grote brand in een dorpje... 23 gebouwen en bijgebouwen uitgebrand. 90 mensen zijn in een ziekenhuis behandeld voor onder meer ademhalingsproblemen. De brand in Leerdal-Sori brak gisteravond laat uit. Het blussen verloopt moeizaam, vertelt correspondent Rolien Creton. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Maar het probleem was en is ook nog steeds dat het heel hard waait... Een geluk bij een ongeluk uh, was dat de brand niet is overgeslagen naar het oude centrum. Uh, en daar staan veel uh, panden die op de monumentenlijst uh, staan. Maar ja, dit is natuurlijk een drama voor veel gezinnen die hun huis en al hun bezittingen zijn verloren. In het dorp wonen 1200 mensen, honderden zijn geëvacueerd. Duizenden mensen hebben in Hongkong gedemonstreerd... ...wegens de mishandeling van een Indonesisch dienstmeisje. De politie onderzoekt of de vrouw van 23 is gemarteld door haar werkgever. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis, waar ze ligt... ...heeft ze ernstige verwondingen. De demonstranten willen dat er een einde komt aan wat ze moderne slavernij noemen. In Hongkong werken ongeveer 300.000 buitenlandse huishoudelijke hulpen... ...dan vooral uit de Filipijnen en Indonesië. In de achterhoek is een bruine klauwier gespot. Dat is een zangvogeltje. Het is de eerste keer dat deze vogel in Nederland is gezien, zegt de Vogelbescherming. En die zegt ook dat het onwaarschijnlijk is dat het diertje is ontsnapt uit een volière, omdat deze vogel zich moeilijk laat houden in gevangenschap. In een weiland in het plaatsje Netterden proberen tientallen mensen een glim van het bruine vogeltje op te vangen. Normaal gesproken overwintert de vogel in Indonesië. Een bezoekersrecord voor Eurosonic Noorderslag. Bijna 39.000 mensen kwamen kijken naar het popmuziekfestival in Groningen. Dat er meer mensen kwamen was geen verrassing voor de organisatie. Puur eh, Omdat wij eh, op zaterdag hadden wij Eurosonic Air. Dat is een uh, groot uh, openluchtpodium op de grote markt in, uh, in Groningen. En uh, dat was een extra dag. Normaal hebben we dat alleen op donderdag en vrijdagavond. En nu hadden we de zaterdag erbij. En er komen ook steeds meer buitenlandse gasten. Mensen uit 39 verschillende landen kwamen naar Groningen. Gisteravond werd Noorderslag afgesloten... met de bekendmaking van de popprijs. En die ging dit jaar naar... De Opposite! We hebben hem! Dank jullie wel! Applaus ook voor schaatser Michel Mulder. Want hij maakte zijn favoriete rol dit weekend meer dan waar. Hij werd in Nagano met overmacht wereldkampioen sprint... Het was voor Mulder de tweede titel op rij. Ja, hij doet nog met een mooie laatste duizend. Was, uh... Ik, uh, ik stond even te shaken aan de start. Maar uh, super gaaf. En... Waarom stond je te shaken? Want je stond zo ver voor. Ja, ik heb nog, geen, ik heb nog niet boven de een 10 gereden dit jaar. en toch. Je mag boven 1-11? Ja, klopt. 1-11-3 volgens mij. Ja. ja, waarom? Ik weet het ook niet. Weet je, als je thuis op de bank zit of zoals jullie lekker aan het kijken zijn... en je denkt, nou ja, die Mulder die moet onder 1-11 rijden. Veel makkelijker wordt het niet, maar... Uh... Haast zo werkt het toch niet aan de start, hoor. Maar... Uh... Ja, ik wist wel dat ik het kon natuurlijk. Is er dan voor jouw gevoel niet veel verschil met vorig jaar? Qua spanning en qua, qua beleving. Want ja, toen was het echt tot de laatste meter spannend. Ja, maar de andere spanning was dit jaar. Omdat iedereen maar verwachtte dat ik wel even wereldkampioen zou worden. En, ja, je moest hè? Ja, dat klopt. En zo voelde dat voor mezelf ook. Hoor. Helemaal naar de eerste 500. Eigenlijk na de eerste 500 had ik al zoiets van... Oeh, ja, eigenlijk is dit het. En, en dan moet je maar cool blijven. En dan moet je zorgen dat je geen fouten maakt. Maar dat je toch hard genoeg gaat om het te houden. En daarom ben ik ook blij dat ik vandaag gewoon twee keer podium rijd. En... Uh, ja, dit is ook voor mij een goede test geweest richting Sochi. Om, uh, om toch onder. Ook het, het is wel een iets andere spanning, maar om er wel onder te presteren. En daar uh, ben ik enorm trots. Hij heeft het ook super gaaf dat Daniel derde is geworden. Met Daniel. Doel Mulder op Daniel Grake. De Australiër is ploeggenoot van Mulder en eindigde dus als derde. Amerikaan Shawnee Davis werd tweede. Bij de vrouwen ging de titel naar de Chinese Yu Ying. Margot Boer eindigde als vierde. En dan gaan we nog even terug naar NEC-Ado Den Haag. Want het is dan op papier een degradatieduel. Maar er wordt leuk gevoetbald, Frank Wielaert. Ja, we vermaken ons uitstekend. Uh, Jonssen zeker, want die heeft al twee cruciale reddingen verricht. Helemaal in het begin van de wedstrijd op de inzet van Van Haren. Nu net op de inzet van Van Duinen. Het is 2-1 voor de NEC. Dat al een doelpunt afgekeurd zag worden vanwege buitenspel. Een penalty gemist zag worden. Omdat uh, Swinkels heel goed en op tijd uh, richting de juiste hoek ging... En uh, een rode kaart niet gegeven aan Gaurier... voor de ogen van de vierde man en de assistent Scheidsrechter... toen hij vol doorhaalde zonder dat dat nodig was op de knie van Kolwijk. Het is nooit nodig om vol door te halen op de knie van een tegenstander natuurlijk. Maar hij deed het uh, zeker opzettelijk en veel te hoog. Dat was absoluut een rode kaart. Hij kreeg niets. Want de Scheidsrechters uh, hebben beoordeeld dat het uh, weinig bijzonders was. En uiteindelijk ging die wedstrijd daarna gewoon weer verder. We zijn 43 minuten onderweg. Uh, het is een degradatiewedstrijd. Het is geen vechtvoetbal. We vermaken ons eigenlijk uitstekend En NEC leidt verdient met 2-1 tegen ADO. Hoofdpunten van het nieuws. Gewonden bij aanslag in Bangkok. Ziekenhuizen hebben problemen met het doorsturen van uitbehandelde patiënten. En een grote brand verwoest een Noors dorp. Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De Haarland komt hij hier over de periode. Dit is een goed hoor. De Pestribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom, tweede deel van de perstribune van Max. Te gast, Ernest Stewart, technisch directeur bij AZ. Zelf ook gevoetbald, onder meer bij VVV, Willem II en NAC. Als u vragen hebt, stel ze deperstribune.nl. Twitter ook, eh, hashtag perstribune. Verder, vliegende kip Zul van der Wart. Op bezoek bij oud-voetballer Marciano Vink. Kijken terug op de afgelopen mediaweek. Dat is een week waarin koning Willem-Alexander zijn eerste nieuwjaarsreceptie hield. Maar journalisten mochten daar niet bij zijn. Zegt Nieuwe Koning, eh, jongere Koning, zal het anders zijn vandaag? Ik weet het niet. Misschien dat het wel heel swingend wordt. Ik vertel het na afloop. Staat Armin van den Buren op het programma toevallig iets? Ja, dat is allemaal geheim natuurlijk. Allemaal geheim. Ja. Ja. Veel plezier. Ja, jullie ook. Radio 1 verslaggever een Reemeyer mocht niet naar binnen. Moest naar buiten en daar kon hij de gasten spreken. Zoals hier Lodewijk Ascher. De parlementaire pers ondertussen is kwaad. Nou, ook vooral de royalty-kant van de parlementaire pers eist meer openheid van het Hof. Daarover zometeen meer. Natuurlijk NEC-ADO, Den Haag. De wedstrijd die op weg gaat naar de rust met een 2-1 stand. Zojuist gemeld. Dat alles tot twee uur. Perstribune van Max. En is de Sjoubert, de ja. Een andere pesterbunen dan waar je doorgaans bij AZ langs loopt, neem ik aan. Ja, dat klopt, dat klopt. Ja. Kijk je nu ook, want we kijken natuurlijk met een half oog naar het beeldscherm. Uiteraard. Om uh, te zien waar de geflits moet worden. En ADO dat is een leuke wedstrijd, vind je? Nou, ik heb uh, het moment dat ik aanschoof, heb ik uh, drie doelpunten gezien. Dus wat dat betreft uh, ja. uh, is het leuk. Ja, maar die heb je gisteravond ook gezien. Ik heb gisteravond een hele leuke wedstrijd gezien. Uh, sowieso als je wint is het uh, al leuk. Ik vond wel dat we de eerste 10 à 15 minuten... wat zenuwachtig aan de wedstrijd begonnen. Maar daarna hebben we volledige controle gehad. En uh, uiteindelijk verdiend gewonnen. AZ, nak, werd 3-0. Uh, maar ja, Nak was jouw oude club. Nou ja, en ik, ik, ik zit nu 3,5 jaar zit ik bij, uh, bij AZ, iets langer zelfs. En ik had, uh, tot gisteren had ik nog niet gewonnen van ze. Dus uh, nee. maar ik kan je voorstellen dat dat uh, ja, toch wel een lekker gevoel was. Is dat een sentiment wat nog wel leeft bij je, zoiets? Het verleden, je hebt daar gevoetbald uh, mm. bij NAC. Wanneer was het? Ja, daar zitten we echt in de jaren 90 vorige eeuw. Ja, ja. De vorige <laughs> eeuw, uur is van de vorige eeuw. <laughs> Nou ja, ja sentiment natuurlijk. Ik heb daar zes en half jaar uh, gespeeld. Daar uh, ook nog eens vier jaar ben ik technisch directeur geweest. Uh, dus uh, dat is wel een deel van mijn leven geweest. Maar ja, ja goed, ik, ik win heel graag en ik zit nu bij AZ. Dus, uh, ja. En uh, ik zag er in de samenvatting een paar prachtige voorzetten. Ja, ik, ik geloof dat Berends al één gaf aan, aan uh, de jonge lemmen, die kopte. Ja, ja. Begin ja. van de wedstrijd. Nou, dat was, uh, was dat? viergeven. geven. Oké, okay. oh, ik dacht Berends was. Maar die Berends gaf wel twee voorzetten, maar twee goals vielen. Ja. ja, prachtige goals van Berghuis. Dus, uh... Ja, geweldig. Ik, uh, ik heb gisteren weer genoten van de manier waarop we ja. kunnen spelen. Ja. ja. Zeg, en uh, ja, technisch directeur, daar gaan we straks over praten. Wat je dan doet. Maar het is een drukke tijd, neem ik aan. Tot 31 januari kunnen er nog uh, allerlei transfers plaatsvinden. Ja, tot en met 31 januari is de transferperiode op. Dus uh, ja, voor de ene club natuurlijk wat drukker als een andere. Maar het is wel een moment dat de uh, clubs zich weer gaan bezinnen. En ja. links en rechts aan het informeren zijn wat de mogelijkheden zijn voor nu. Maar ook voor de, voor de zomer. Ja, Martensweg. Ja. Ja, de aanvoerder, jarenlang het boekbeeld van uh, AZ. Hij is naar Griekenland, he? Naar Griekenland, Paul ja. 7,5 ja. jaar bij AZ gespeeld. Cool. Heel uh, een belangrijk persoon geweest voor, uh, voor, voor AZ, maar uh, ja. Ja, het moment was daar uh, om uh, ja, voor uh, Maarten een andere stap te maken. En voor de club uh, is het dan de mogelijkheid om toch nog wat, uh, ja. Um, ja, zijn contract liep af en uh, hij wilde niet bijtekenen. Nee, en vond je het erg? Nou ja, het is Had je hem nooit leuk. gehouden. Nou, uiteraard. Alle goede voetballers wil je, wil je houden. Alleen je gaat erover nadenken. wat uh, één voor de club het beste is. en ook naar de toekomst toe. En als je al weet dat iemand gaat vertrekken. Hmm. Dan, uh, dan kun je beter alweer bezig zijn met, uh, met de toekomst. En. Uh... Bij deze hebben we dat gedaan. Ja, en wie komt er dan? Voor 31 nou, nee, januari nog? Uh, nou, voor 31 januari zullen we geen vervangen voor Maarten Martens uh, op middenveld gaan zoeken. Wij hebben daar verschillende mogelijkheden ja. uh, binnen, ons, uh, binnen ons team. En uh, daar zullen we gebruik van gaan maken. Ja, heb je iemand op het oog die er wel bij moet komen? Ja, natuurlijk. Maar je gaat het nog niet zeggen. <laughs> ja, precies. Ja, ja. Dat is altijd het mooie het is van, zo uh, voorspelbaar van voetbal. Maar, ja. uh, wij, uh, de geruchten gaan dat Simon Polsen terugkeert naar uh, ja. AZ. Dus uh, dat zit er uh, wellicht uh, aan te komen. En we zijn nog wel aan het kijken naar een buitenspijler. Ja. En dan noem je ook geen namen en noem je geen clubs uh, natuurlijk, buitenlanden? Nee, dat zou niet netjes zijn. Sowieso uh, um, uh, we hebben ook, uh, aanstaande dinsdag spelen we ook aanstaande dinsdagspelers tegen Roda voor, voor de beker. En uh, alles wat je nu uh, zegt, uh, dat nemen onze spelers ook uh, gewoon mee. Dus wat dat betreft ja. uh, lijkt me niet zo handig. Ben je nou voortdurend met Dik Advocaat dan, de coach in overleg? Wat gaan we doen? Hoe gaan we dat doen? Wie wil jij? Wie zou ik willen? Zijn dat lijstjes? Hoe werkt zoiets binnen een uh, betaald voetbalorganisatie? Nou, we hebben een scoutingapparaat die uh, elke week op pad gaat en die... Uh, uh, Tientallen tot twintig wedstrijden zien per, per weekend. En uiteraard komt daar een schaduwlijst uit. Uh, op elke positie hebben we een aantal namen hebben we daar staan. Ja. En op het moment dat er iets gevraagd wordt... dan kunnen we daarop, uh, ja wel of niet op toehappen. Ja. Uh, uiteraard ben je, in je met je hoofdcoach ben je in gesprek over wat het, uh, wat het beste is. En iedereen wil natuurlijk weten... blijf dik, advocaat, gaat hij weg? Gisteren zei hij, geloof ik, de Sport: we praten in maart. En dan lacht mag... hij wat. Ja, nee, ja, goed. wij hebben gesprekken met elkaar gevoerd en uh, op, op dit moment heeft hij een contract tot uh, 30-6. Um, uh, dat is ook zo uh, afgesproken en onderweg zijn wij wel met elkaar in gesprek ja, over. Uh, en of dat wel of niet is, want ik heb van alles en nog wat gelezen dat dat al wel zou zijn of niet zou zijn. Nou uh, ja, zover zijn wij helemaal nee, niet. Wat, nou, wat zou je zelf willen? Dat is niet zo belangrijk, daar gaan we met hem over in, uh, in gesprek. <laughs> Ja, nou, maar dan, dan wil je het ook. Dan ga je naja, niet in gesprek, het, neem ik het, aan. Het lijkt mij voor dan zeg je alles, de bedankt, nee, Dickie ja. bedankt. Dikkie. Nou, dat weet ik niet. Ik vind sowieso, uh, of je nou uh, wel of niet met iemand doorgaat... Ja. dan heb je, moet je dat eerst met de persoon in kwestie uh, hm. spreken. Het zou een beetje vreemd zijn als ik hier ga roepen... Uh, wel of niet, terwijl uh, Dick daar nu nog niet van af weet. Dat ja. lijkt me, uh, me belachelijk. Maar hij is dan wel vol swingen, als je hem ziet, langs de lijn. Ja, ik, ik, ja, we hadden het er net al over. Wat dat betreft, die man is vol passie. Die vindt het belangrijk om, uh, om wedstrijden te winnen. En als je dan alles wat hij meegemaakt... Heeft in zijn carrière en zo langs de kans ziet staan als wij een doelpunt maken en winnen gisteravond. Ja, ja. Dat, is, ja dat is leuk om nou ja, te zien. Dat, dat zei ik inderdaad tijdens het nieuws eh, toen de collega's druk bezig waren om de luisteraar het wereldnieuws te vertellen dat ik hem gisteren zag juichen. Dan dacht ik: Dik, hoe kan het? 67, je hebt alles meegemaakt ja. Het is een, een gewoon competitiedoelpunt En hij springt alsof het ja, ja, ik, Weet ik wat is Normaal ik, ik, ik, ik, Als hij naar zijn kleinkinderen gaat kijken Bij de F's denk oh. ik dan, en, en die scoren, dan, dan staat hij ook zo langs de kant Dus ja. uh, dat, dat is puur En dat is, uh, daar zit een hoop uh, passie en, en, en hij is uh, Helemaal bezeten van voetbal Ja, Ernest, jij bent Amerikaan hè? van huis uit uh, Nou ja, ik heb een tweetal paspoorten Dus uh, ja? Nederlands en Amerikaans Ja, ja. En uh, als, je, als je zou moeten kiezen? Nou, dat heb ik altijd heel erg lastig gevonden. Um, want die vraag is me heel vaak gesteld. Ja, een en dubbel ik, paspoort. Ik, ik zal maar zeggen dat ik best de both worlds een beetje heb. Tenminste, dat hoop ik dan. Uh, ik merkte wel. Uh, ik ben na mijn carrière ben ik een keertje naar Amerika of Nederland-Amerika was het in de, in de arena. En toen was ik wel heel benieuwd naar mijn hart en mijn gevoel. Ja. Want dat wist ik van tevoren wist ik dat niet. Maar ik had na uh, een paar uh, seconden had ik door uh, wat ik was. En ja, wat was je? Toen was ik Amerikaan. Ja, maar je hebt ook 101 land voor Amerikaan. Ja, daarom. Dus dat speelt allemaal mee. Uh, je kent daar nog een aantal, kende daar nog een aantal jongens, kende je daarvan. Dus uh, dat speelt uiteraard ook mee. Maar dat ja. was wel een, een, een, een moment dat ik dacht van oh ja. En van wie komt die nationaliteit? Van, van mijn vader. Mijn vader is Amerikaan en mijn moeder is Nederlandse. Dus, uh, ja, ja. Maar opgegroeid te Veghel, Brabant? Nee, oe. Oh. Oe. nee, ik ben daar geboren. Oh. In het ziekenhuis. En vervolgens uh, uh, naar Uden toe gegaan, wat een uh, aantal oh. kilometer verderop ligt. Maar uh, nee ja, dat kan is, Maar uh, wat is het verschil tussen Vegel en Uden? Nou, dan Apo, moet je een naar en je naar vragen. Ligt gevoelig? Dat ligt uh, iets of wat gevoelig. Dus uh, ja? nee, ik ben in Uden ben ik, uh, ben ik opgegroeid. En, uh, het grootste gedeelte van mijn leven. Ja. Ja. Ik zei net 101 interlands voor. Amerika, de Verenigde Staten. Een van de hoogtepunten uit je interlandcarrière was een doelpunt tegen Colombia het WK van 1994. Good morning Holland. This is Dallas Texas, with the results of the World Cup 94. Your ankerman is Pete Taylor. Aan de westkust van de Verenigde Staten zorgde team USA voor een daverende verrassing door Colombia met 2-1 te verslaan. Sending on Stewart, the story de Chip. Jullie winnen met 2-1? 2-1, ja. ja. ja. Escobar, Andres Escobar van Colombia schiet een eigen doel... Ja. en wordt later vermoord. Ja. Ja, dat weet je nog natuurlijk allemaal. Dat weet ik, uh, weet ik zeer zeker. Op dat moment natuurlijk niet. Maar uh, een aantal weken later, toen, uh, toen zij terug, huiswaarts waren gekeerd... Uh, krijg je dat nieuws, uh, krijg je door. En ik was nog in Californië op dat moment. Ja, dat zijn uh, onwerkelijke dingen, ja. Ja. We hadden vorige uur Robert van Brandwijk van de hoofdredacteur van Spits en Metro, die zegt het leukste WK wat hij als sportjournalist had meegemaakt, vond hij toch een van de leukste was Orlando, Amerika. Wat, wat zou daar zo leuk aan geweest kunnen zijn? Ja, dat weet niet. Ik, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, als, als Nederland ergens naartoe reist met z'n allen, want Nederland zat in Orlando op dat moment. En, en de supporters die zijn daar. En, en tegenwoordig is het gewoon een, een, een waar volksfeest is het. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat, dat heel leuk was. Plus dat een, nou ja, goed, maar ik spreek. Uh, natuurlijk een beetje als Amerikaan... Dat, dat Amerika als land gewoon geweldig is om te zijn. Ja, en jij zit er nou ook maar... Ik zit er een half jaar. Nooit overwogen om die kant op te gaan? Dan zeggen we: Nou, weet je wat, ik ga, ik ga, die, ik ga dat paspoort uitbuiten. Uh, nou ja, ik heb daar twee jaar uh, gewoond. Ja. Met mijn uh, vrouw en mijn twee kinderen. Je hebt al bij DC, Uni ja. DC United heb ik daar twee jaar gespeeld. Dus uh, ik heb dat ook bewust meegemaakt. En uiteraard vroeger uh, nog zeven jaar in Californië uh, gewoond. Um, en ooit eens dus een keertje zal ik daar uh, weer een keer uh, terug toch weer terug? Ja? ja, dat denk ik wel. Dat ligt wel in mijn, uh, in mijn gevoel om dat een keer te gaan doen. Ja, ja. Zeg maar. Dat voetbal in Amerika, is dat populairder geworden... ook dankzij het WK destijds, of is het toch gewoon weer... Nou, ik denk wel dat het een combinatie van factoren is. En dat WK eh, 94 wel voor heel veel Amerikanen eh, ogen geopend heeft... hoe groot de sport mondiaal is. Ja, dat is, dat is één. En twee, de MLS, start van de MLS-competitie ja. in Amerika. Dat, en de combinatie van, van die twee factoren... dat uh, de sport ontzettend groot is geworden in ja. Amerika. Ja, en, je, en je komt nog eens een president tegen van zo'n groot land. Hè? Clinton heb je ontmoet en Bush. Uh, nou, uh, ik heb ze niet persoonlijk ontmoet. Maar um, zij hebben beide ingebeld naar uh, toen wij op een ja. WK uh, bezig waren. Um, hebben ze ingebeld en hebben we... nou ja, in ieder geval de aanvoerder en uh, ja. coach... hebben met uh, de president gesproken. Ja, en wat doet dat met de speler... als je uh, de president van je paspoort hoort? Ja, dat is, ja, is toch uniek. Alles wordt daar uh, op een voetstuk geplaatst. Vooral de president van Amerika. Ja. Ja, de, de, de machtigste leider uh, ter wereld uh, wordt gesteld... En dan is dat toch wel apart als zo'n man inbelt. En, en dus zijn verhaal vertelt. Ik moet zeggen, de eerste keer, dat weet ik niet meer zoveel van... maar de tweede keer dat Bush inbelde... dat weet ik nog als de dag van gisteren... net voor de wedstrijd tegen Mexico. En, uh, ja. Ik zal het in, in nette termen zeggen... maar oh. we moesten in ieder geval zorgen... dat we tegen de Mexicanen zouden winnen. Oh, dus de president is wel heel helder. Deze president was heel helder in zijn ja, gedachten. En, en, en ja. in een soort van bewoordingen dat je denkt... Het, het, het is sporttaal, maar we hadden ja, het ons. Ja, oh Inderdaad. Okay. Dus, uh... Ja, wat is het nieuws van jou van deze week? Nou ja, wat mij opgevallen is, is uh, Nicole van der Hurk... dat uh, de moordenaar uh, gevonden is. En uh, uh, als je dan weet de achtergrond van, uh, van zo'n verhaal... Hè, dat, dat uh, de stiefvader ooit eens een keertje um, ja, verdachte is geweest... en die heeft, die, daar gaan mensen toch op een of bepaalde manier tegenaan kijken. En dat er na 15 jaar geloof ik dat het was... dat uh, ja, de moordenaar dan ja. uh, gevonden wordt... dan kan ik me voorstellen... Um, dat er uh, wat afvalt van een aantal mensen. Nou. Sowieso de onzekerheid. Maar ook hoe mensen misschien wel tegen zo'n man aan hebben gekeken. Terwijl dat uh, verre en dus verre van terecht was. Naast ja. het feit dat het belachelijk is dat zo'n dingen nog steeds gebeuren. Ja. Het was een cold case zaak. En hij is nu naar het schijnt uh, of naar het eruit ziet opgelost. En die stiefvader ja, die is een paar keer aangehouden. En die, uh, ja, die hoopt nu natuurlijk ook dat deze dader uh, de dader is en bekend. Uiteraard. Dat lijkt ja. mij vooral. Het zat ja. zo in het nieuws. We beginnen met een doorbraak in de moord op Nicole van der Hurk. Het 15-jarige meisje verdween in 1995. En deze week is er een verdachte aangehouden. Onze misdaadsverslaggever John van der Heuvel heeft de details. Het is afgelopen dinsdag een inwoner van Helmond aangehouden door de politie. Die wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. En die van der Hurk, dus de halfvoer van Nicole, die heeft gezegd dat hij ook nog terughoudend is. En dat hij eerst na de informatie afwacht. En het is echt te hopen voor alle betrokkenen dat er nu eindelijk eens een keer duidelijkheid komt. Ja, dat is, dat is het nieuws. Dus daar, daar, daar bekom je je ook om. Hè. En, wij denken technisch directeur AZ. Die zit over zijn oren in het werk in die voetbalwereld. Maar andere dingen zijn ook belangrijk. Nou ja, dit ja. heeft uh, over de jaren heen ja. heeft dit constant uh, uh, gespeeld. En, en heb je flarden daar uh, steeds van meegekregen. Dus dan, als dan een, uh, een oplossing wil ik het niet noemen. Want als het uh, er belachelijk voor woorden Dan, dan, ja, dan uh, herinner je je dat wel. Ja, ja. ja. En Stuart, straks meer over jou, over je, je passie, hoe je technisch directeur wordt, wat je aspiraties zijn. Als u vragen hebt, googleperstribune.nl, twitter, kan ook. hashtag perstribune. Jules van der Wart bij iemand die jou. Marciano Vink zegt jou ook wat natuurlijk. Ja, hij heeft dus een aantal wilt. keer tegen elkaar gespeeld. Dus uh, ja. ik ben blij dat het goed met hem gaat. En, uh, ik, ik hoorde net dat hij uh, thuis zit uh, ja. en in afwachting is van de wedstrijd van Ajax. Elkaar, dus, uh, Ajax uh, leuk, Ajax PSV. Nou, Jules, de vliegende keeper. Dit was de introductie. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De Vliegende kiep. Ja, een uur geleden zei ik al: Ik ben bij Marciano Fink. En uh, op de zevende verdieping van een mooi gebouw in Diemen. En uh, nou, hij heeft allerlei leuke spullen staan. En het mooiste wat mij opviel is uh, een gouden bal. Maar toen liet hij me even zien tussendoor. Hij is helemaal niet van goud, hij is gewoon van zilver. Maar er zit wel een heel uh, mooi verhaal aan, het, uh, uh, aan die bal, uh, Marciano. Wat is dat met die bal? Nou, ik uh, speelde dus bij Genua. En uh, tegen het einde van het seizoen uh, kwam PSV, die wilde me graag hebben. En uh, nou ja, dat, uiteindelijk is dat uh, rondgekomen. En uh, ik sta eigenlijk na de laatste wedstrijd sta ik bij de voorzitter uh, Spinelli. De president sta ik in de in, in zijn Kamer. En uh, nou ja, hij bedankte voor alles en ik uh, natuurlijk ook uh, Genua voor alles wat ze mij gegeven hadden. En uh, hij zegt tegen mij, kunnen we iets uh, aan je meegeven? Wil je iets hebben? Een aandenken? En ik zie die bal in de hoek staan en het was het uh, 100-jarige bestaan van Genua. Want dat, dat was het laatste jaar, het honderdjarige bestaan dat ik daar voetbalde. En uh, ja, we hadden een toernooi met Milan, Flamengo en Genua dan. En uiteindelijk uh, ja, werden wij eerste en daar hoorde een mooie zilveren bal bij. Met veters en alles erop en eraan. Dus uh, ik zeg van, nou geef die bal maar mee. Ik, die wil ik wel graag hebben. Dus die man die trok wit weg. Want uh, ja, dat was natuurlijk het enige aandenken aan het honderdjarig bestaan wat ze hadden. En uh, na nou, nou, even nadenken zei hij, die is goed. Dus die heb ik mooi meegenomen. Prachtig, prachtig uh, exemplaar is het. Dus uh, ik denk ook de enige die er is en ja... Hij moet aardig wat waard zijn, denk ik. Want twintig uh, jaar geleden is dat uh, nu ongeveer. Ja. En ik denk dat heel veel supporters, maar heel veel fans. dat ding zouden willen hebben. Ja, in de clubs. Ja, je ook. hebt hem gewoon in Amsterdam. Ja, ik, in Diemen staat. In Amsterdam, Diemen, niet eens gepoetst. <lacht> nee, nou ja, en hij staat gewoon hier op een plank. Nee, het is, uh, ik, ik denk dat het van uh, grote waarde is. Uh. Mooi is dat, hè? Waarde, ja, dat is het ook, maar voor jou wel heel belangrijk. Voor mij super. Ik bedoel, dat, dat die dat man En het doelpunt en dat alles wat je toen hebt meegemaakt. Ja, nou ja, Dat was natuurlijk uh, moeilijk, maar wel uh, een, een wereldervaring. En uh, op zich, op het einde van het seizoen ging het al heel goed. En er was ook geen noodzaak om weg te gaan. Alleen ja, ik wilde graag weer Europees voetballen en dat uh, komt bij PSV. Ja. En wie was dat toen, Atomos? Atomos was trainer, ja. Was, was helemaal gek van Italië ook en wilde er zelf coach worden. Ja. Het is nu Clarence Zeder gelukt, maar hij haalde jou terug vanuit Italië naar PSV. Ja. Nou ja, Arnezen wilde het heel graag en uh, Bill Maier was toen uh, zeg maar uh, uh, interim voorzitter en die uh, is toen een paar keer naar Italië geweest om, uh, om mij over te halen en uiteindelijk, uh, ja, kwam ik in een geweldige helft dan natuurlijk met Ronaldo Nieles en, en uh, ja. Met wisselend succes hebben we daar natuurlijk uh, iets moois neergezet. Ja, maar wel een mooi team ook. Net ja. zo leuk als bij Ajax, denk ik, in die tijd. Ja, fantastisch team. En wij speelden ook superwedstrijden tegen Ajax. Hier in de, in, in de Arena toen, was het net gebouwd. En uh, ja, wij, wij hadden twee teams die elkaar in de greep hielden. 1-1 uh, hier, geloof ik, in de Arena. Ronaldo, die reiziger, alle hoeken van het veld te zien. En Ajax, dat gewoon een geoliede machine was. Dus ja, het waren echt prachtige wedstrijden. Europese top in die tijd. Ja, absoluut de Europese top. Ja. Je wil anders. Vanmiddag spelen ze weer over een paar uurtjes. Uh, toch moet ik één vraag nog stellen. Want uh, <tiek> ja, het is vier jaar geleden en je won ineens de jackpot. En heel, heel veel geld. En dat, dat ging echt om een heel groot bedrag met, met zes nullen. Maar één vraag dan denk ik nog. Want je vindt het niet zo leuk meer om erover te praten. Maar heeft het toch een beetje je leven veranderd op een bepaalde manier? Um, nou, mijn leven niet veranderd. Want uh, ja, ik had het uh, best wel redelijk voor elkaar uh. Toch gespaard uit het voetbal, uh, voetbalperi uh, de voetbalperiode. Alleen, uh, ja, zo'n bedrag win je niet iedere dag, weet je. En uh, ja, het is uh, altijd lekker als je zo'n bedrag netto uh, op je bankrekening bijgeschreven ziet worden. Dus ja, in zoverre heeft het natuurlijk wel je leven veranderd, alleen uh, niet drastisch. Nee, maar je had ook liever, liever anoniem willen blijven, denk ik. Want ja, je komt ook van alles tegen, nu weer op straat. Nou ja, uh, anoniem blijven, dat zit sowieso een beetje in mijn uh, woordenboek. Uh, dat vind ik wel prettig. En uh, ja, nou ja, het heeft in de krant gestaan. Dus mensen willen graag de ins en outs van wat er nou met je gebeurt... als je zoiets wint. Hoe voelt dat? Uh, wat heb je ermee gedaan? Toch niet alles opgemaakt, weet je wel. Dus dat zijn allemaal vragen die je moet beantwoorden dag in, dag uit. Ja, tot vervelend toe. Nou ja, weet Is je. Het ook dat je daarom niet zo vaak meer naar de wedstrijden gaat naar Ajax of zo, want je kunt er alleen. Nee, dat heeft helemaal niks met de jackpot te maken. Ik, ik zit ook heerlijk thuis en als een wedstrijd me gewoon niet boeit, dan schakel ik over en ik vind de Premier League vind ik fantastisch. Suarez kan ik van genieten van Persie. Dus er is zoveel voetbal op tv en, en het aanbod is zo groot... dat je hoeft tegenwoordig... Het klinkt misschien niet, niet erg wat, uh, leuk wat de, de clubs zouden willen horen... maar je hoeft niet eens naar het stadion en ik zie het thuis nog veel beter. Alleen de sfeer is natuurlijk wel leuk in het stadion. Wat wordt het vanmiddag? Um, ja, ik zeg altijd als Ajax bij PSV speelt uh, hoop ik dat het gelijk wordt. En als PSV hier bij Ajax speelt, dat een nipte overwinning voor Ajax... Je zit toch iets meer Ajax dan een PSV hierin. Nou ja, omdat PSV natuurlijk een hele lange periode... niet bekend meer voor mij was. Nu Philip er is, ben ik toch weer meer PSV gaan houden. Omdat ik gun Philip gewoon alles. Maar ja, de meeste jongens die ik ken, die zitten nu bij Ajax. kijk plezier vanmiddag. Hé, dankjewel. Marciano Vink en Zul van der Wart. Je zit toch maar het best in het vind ik. Vind je het, Ernest? Voor de sfeer wat hij Ja, daar zit ik heel Ja. Waar zit jij dan als AZ speelt? Nou, ik zit, uh, wij hebben een prachtige bestuurskamer die ooit gebouwd is. En ja. Dus ik zit uh, op de middellijn, heel hoog. Dus ik kan het uh, allemaal heel goed zien. Fijn. Wij hebben een, uh, een brief gekregen, een gesproken brief binnengekomen. Uh, gericht aan de technisch directeur van AZ. Het is een brief van een oude bekende. Stop. Oh, Wait a minute. postman. Wait. Wait. Post voor de pestribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Ernest, ik denk dat je nu aan een hele mooie carrière bezig bent. Ik denk dat je op de, op de goede plek zit op dit moment. Niet alleen als voetballer in de eerste plaats. Uh, uh, en zeker als international. Je hebt meer dan 100 wedstrijden voor de USA gespeeld, voor Amerika. Dat is natuurlijk geweldig. Uh, veel spelers uh, gaan dan uh, volg de weg als, als trainercoach... Jij uh, volgt nu de weg als uh, technisch directeur. Ik weet nog dat je toen bij NAC kwam. Je kwam van VV af. Uh, ik heb je één jaar meegemaakt bij NAC. We zijn derders geworden. Dat is natuurlijk ook de verdienste geweest van jou. Ik vond je altijd een prettige persoonlijkheid. Je was, uh, je was zeer ambitieus. En ik denk, uh, nu zeker uh, bij AZ, dat het je heel goed afgaat. En ik denk dat je nog een hele zware uh, uh, taak hebt om uh, dik advocaat over de streep te trekken. Ik wil je bij hier heel veel succes wensen. En de groeten van uh, Ernie. Ernie Brands. Ja. Leuk. Ja? Ja. Ik vind Ernie altijd een beetje sneu in zijn uh, na Het lukt hem niet om echt een leuke, goede club te krijgen. Ja, dat is sowieso uh, vervelend. Nou, ik geloof -voetballen, wel dat hij... Uh, ja, maar top voetballen. Hij heeft, bij Volendam heeft het goed gedaan. Hij heeft bij uh, NAC een periode. Hij zegt daar één jaar. Maar volgens mij hebben we hebben twee jaar met elkaar uh, meegemaakt. Mm. Um, en daar heeft hij een succesvol jaar heeft hij ja. daar gehad met een aantal andere mensen. Maar ja, nu, nu is hij toch op zoek. De graafschap is niet doorgegaan. Ja, ja. ja dat is altijd uh, vervelend. Hè. Voor, uh, voor een trainercoach. coach, uh, zeker met een hele grote naam, uh, WK's meegemaakt, dan uh, ja. is dat altijd vervelend. Ja. ja. zijn er wel iemand die bij jullie op een lijstje staat? Nee. Waarom niet? Nou ja, we hebben bij NAC hebben we ooit zijn contracten, heb ik zijn contract niet verlengd. Dus dan zou het ook een beetje vreemd zijn als we nu dan in één keer weer ja. weer verder zouden gaan. Maar dat heeft niet niet geleid tot, laten we zeggen, een verwijdering tussen jullie in die zin dat je elkaar niet meer spreekt nou, of boos ik, aankijkt? Ik, ik, nou, ik. Ik moet wel eerlijk zeggen dat wij, en ik kan het me ook voorstellen: kijk, op het moment dat je een beslissing neemt over het niet verlengen van een, een contract, op zo'n moment, dat dat wat met mensen doet. Mm -hmm. Dus uh, ik kan niet zeggen dat wij daarna uh, met elkaar uh, veel gesproken hebben. Dus ja. daarom is deze was echt brief eigenlijk. Dingen, hè? Ja, ja. Nee, daarom is deze brief echt, echt heel mooi, uh, omdat uh, je, je samen verder groeit. Dus uh, wat dat betreft uh, hoop ik dat dat de contacten uh, weer zal zijn. Ja. Was het, was het lastig voor jou om, om te groeien naar dit soort rollen? Waar je toch tegen mensen moet zeggen: nee, bedankt. Of het nou voetballers gaat, topvoetballers, nou, trainers. Dat, dat is het enige, de enige vraagteken die ik heb gehad. toen ze me ooit vroegen bij VVV om dit te gaan doen. Toen heb ik daar heel goed over nagedacht: van, je moet slecht nieuwsgesprek aangaan. En ja. ik ben een mens die, die dat niet. Uh, die, die het zomaar leuk vindt om slecht nieuwsgesprekken te doen. En op het moment dat je dat wel leuk vindt... dan volgens mij is dat niet goed. Uh, dus ik heb daar wel goed over na moeten denken... dat dat wel een onderdeel van, ja. van deze baan is... en wat vrij vaak voorkomt. Dus... Uh, uh, ja, goed, daar heb ik over nagedacht. En uh, ja, die, uh, die uitdaging die wilde ik aangaan. Dus, uh, ja, ja, maar ben je, dat je daar op, ben je daar ook voor opgeleid? Uh, ik bedoel, krijg je daar een soort training in? Dat je zegt hoe je daarmee moet omgaan? Nou, ik, <laughs> Mooi. Uh, of uh, doe ja, je dat op ja, intuïtie? Nee, toch? Uh, uh, uh, aan de ene kant wel, aan de andere kant ben ik daar natuurlijk. Uh, heb ik daar, uh, uh, hulp heb ik daarin ja. gehad. En blijkt, uh, als je al die gesprekken die je doorneemt met elkaar. en. en, uh, en slecht nieuwsgesprekken. ze lopen altijd anders, kan ik je vertellen. Ja. In welk opzicht je denkt... Uh, nou, je, ik dek, doe je de denkt medetering. vaak de emotie van de andere kant. Hè, die, ja. uh, ik heb altijd geleerd, je moet een boodschap dan... Uh, als er slecht nieuws is, moet je dat meteen brengen. En ja. vervolgens moet je ze ooit weer uitnodigen... om, om vervolgens daar uh, weer in alle rust over te praten. Omdat daar emoties optreden. Nou, en het ene gesprek is nooit het ander. Nee. En, en je schat dan mensen uh, wel, eens, uh, wel eens anders in. Ja, want bijvoorbeeld, Gert-Jan Verbeek... hebben jullie bij AZ ontslagen. Hè? Terwijl die ja. uh, de avond ervoor won die, geloof ik, bij PSV. Of van PSV, weet ah. niet meer precies. Maar daarna vloog hij zo de laan uit. Het uh, hoeft allemaal niet terug te, te rollen hoe dat dan gegaan is. Maar heb je nou met zo iemand daarna dan nog een soort nagesprek van uh, uh, hoe gaat het met je en uh, uh, lukt het een beetje? Nou, dat doe je niet 1, 2, 3. Uh, ik weet wel binnen onze organisatie dat mensen dat hebben gehad. Uh, ik ben degene die de boodschappen uh, heeft gebracht. Ja. En uh, ik geloof wel dat Gertjan en ik nog steeds uh, uh, heel makkelijk met elkaar kunnen praten. Uh, Gertjan jan is dat, wat dat betreft ja, een, een heel mooi mens, want je brengt zo'n boodschap en nou, hij hoort dat aan. Uh, hij is, is wars van uh, emoties op zo'n moment en kan het gesprek gewoon doen. Dus zelfs tijdens dat mm -hmm. gesprek, na de boodschap, hebben we nog even met elkaar uh, gesproken. Dus, ja. um, maar daarna nooit meer? Althans, tot nu toe niet? Nou, we hebben wel eens sms'jes uh, uitgewisseld. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar echt uh, gesprekken? Nee, nee ook niet. Je maakt vijanden dus hè, ook... Nee, wij zijn... Ik, nee, niet jullie twee misschien, maar in, in dit soort situaties. Ja, goed, dat, dat is nou eenmaal zo, omdat er emoties mee komen, komen spelen. Ja. Kijk, ik, ik maak beslissingen op basis van het feit dat ik uh, directeur voetbalzaken ben bij AZ. Maar dat zegt niks over de mens ja. die ik dan tegenover me heb. En, uh, nou ja, goed, dat, dat gaat niet altijd hand in hand. In eigenlijk nee. en, en calculeer je dan ook in dat, dat er ooit eens een meneertje naar jou toe kan komen om te zeggen... Ernest, bedankt. Hou je daar rekening mee? Nee, ik hou daar geen rekening nee, mee. Nee, nee, nee. Wat, nee, maar ik bedoel, het kan dus iedereen overkomen. Ja, dat kan Ieder, iedereen organisatie. Ja, ja, ja. Maar het is niet dat ik daar elke dag mee, nee. mee rondloop. Nee, nee, totaal niet. Het voetbal van u, NSC Ado, Frank. 53e minuut. Het is nog altijd 2-1 voor NEC. Beide ploegen hebben uh, in de rust niet gewisseld. Komen dus gewoon met dezelfde 22 weer terug het veld op. Ado heeft in de beginfase van de tweede helft even geprobeerd het initiatief te pakken. Dat is niet gelukt. Inmiddels uh, heeft NEC weer het grootste gedeelte van uh, de wedstrijd de bal. Alleen nu als ze willen gaan uitverdedigen lukt dat niet over de rechterkant. Als de controle even ontbreekt bij Rex aan de zijlijn en dus kan Ado overnemen. Dat doen ze door achterin even de bal breed te leggen van Supusepa die voor Wormgoed is gekomen al voor rust. De bal breder leggen naar Beugelsdijk en dan aan de rechterkant Holla te vinden. Die moet dan achteruit richting zijn verdediging weer. Daar is Beugelsdijk de laatste man. Die kan geen risico nemen met Higden in de buurt. Moet dus even terug richting Swinkels. En zo probeert Ado in ieder geval even een tijdje de bal in de ploeg te hebben. Want dat lukt ze niet zo vaak om dat langer dan 30 seconden te hebben. Het leeuwendeel van de wedstrijd heeft de NEC de controle gehad tot nu toe. Ook als de bal nu diep gaat van Swinkels heeft Conboy... Daar het luchtduel gewonnen en gaat de bal via Higden zijn tegenstander over de zijlijn. Via Zuiverloon is dat en kan NEC gaan ingooien diep op de helft van ADO... En gaan proberen om en de eerste echt goede aanval van deze tweede helft op te gaan bouwen. NEC, de voorsprong is er. Hij is minimaal. Dus de spanning op deze degradatiewedstrijd die blijft voorlopig nog wel even staan. 54 minuten gespeeld in de Goffert als Van Duinen diep gaat. Maar Jonsen eerder bij de bal is dan de spits van Ado Den Hagen. Dus blijft het 2-1 voor NEC. Vanavond op Nederland 1, 10 over 10, andere tijden sport. Ik wijs er graag op. Het verhaal van Annie Borking. De titel van de documentaire Vergeten Goud. Dag Annie, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, goud, uh, goud op de 1500 in het uh, Amerikaanse Lake Placid. Open lucht. Je bent terug geweest, hè? Ja, ja. En... Ik, uh, ik was er terug, ja, na 34 jaar. En hoe zag het eruit? Um, nou, de baan die lag er nog net zo alleen. Natuurlijk is het niet zo mooi omgeven als uh, toen met de Olympische Spelen. Maar uh, het was nog steeds uh, mijn baan, ja. Ja, je kon jezelf er weer op zien? Ja, zeker. En, en zeker toen ik het, uh, daar naartoe liep en het uh, weer sneeuwde. En uh, ja, dat zeg je toch wel. Het is wel heel bizar na 34 jaar dat het toen gebeurde. En ik loop hier weer en het sneeuwt weer. Ja. Maar waarom, dus... waarom zouden, we de titel, zouden ze de titel vergeten goud hebben genoemd? Nou, ik, uh, daar heb ik ook eerst in eerste instantie best wel over na zitten denken. En uh, ja, als je dan toch met, uh, met de mensen erover spreekt van de uitzending. Dan, uh, en Marcel goed had, die uh, legt het me dan ook uit. En ja, en dan inderdaad, dan uh, denk ik ook wel dat het zo is. Omdat ik toen niet die aandacht eigenlijk uh, had, dat die ik waarschijnlijk uh, misschien wel... Uh, verdient dat. Ja, maar zo goed had te zijn van de makers. Vind je uh, ja. uh, vind je dat teleurstellend? Wat vind je daarvan dat dat je die aandacht niet gehad hebt dan blijkbaar? <hulling> Nou kijk, uh, televisie toen en nu is totaal anders natuurlijk. En uh, moet je niet denken dat ik uh, in die jaren er altijd uh, om getreurd heb natuurlijk. Nee. Dat is absoluut niet zo. Kijk, het was nou één keer zo. En uh, ja, we leven nu in 2014. Dus uh, de tijd is ook totaal anders. En zeker de media dus. Maar ik heb er nooit om getreurd hoor. Absoluut niet. Ik nee. denk ook niet dat ik de persoon was die het uh, opgezocht zou hebben. Nee, maar er was ook wat gedonder in die ploeg. Hè? Het ging over schaatspakken. De dames laten. Laag... Elkaar niet zo. Je had wat met Ria Visser. Was er wat aan de hand? Ja, nou ja, we, uh, we waren met vier dames. Uh, en ja, de, de sfeer was gewoon niet goed. En uh, kijk, maar het was toen... En uh, denk ik denk absoluut niet dat ik daar 34 jaar uh, problemen mee hebben. Want het was na de Olympische Spelen... Uh, ben ik gewoon weer aan het werk gegaan. En uh, ik heb daarna een heel ander leven gehad. Ik heb een uh, gezin opgebouwd. En uh, daar heb ik uh, al die jaren super van genoten. En dat doe ik nog steeds zelfs. Dus dan, dan denk je daar ook helemaal niet meer aan. En, uh, nee. Dus ik, uh, ik ben geen uh, zielig mens of zo. Ik ga dat absoluut niet denken. Nee, ik, de, ik heb nog een handtekening van je op een ijshockeysteek... van onze Nederlandse jongens die in Lake Placid waren. Ik mocht dat ja, dat klopt. Toen, mocht ik toen naartoe. Dus ik zie jou elke dag in mijn gang hangen qua handtekening. Oh, dat heb jij... Heb ik toevallig Zeker? Ja, ik heb toen een vaantje gehad van, de, van die ijshockeyers. Oh, wat leuk. Ja. ja. Ja, die jongens die gaven wat weg. Die dachten, we zijn hier voor het eerst en voor het laatst. Wij bedenken ja. de mensen. Ja. ja, dat is wel jammer om zo te denken, maar uh, ja. Ja, dat nee, klopt dat... inderdaad, ja. Ja, zo was dat. Ja. Nee, Annie, ik denk elke dag aan jou goud, zal ik ja. maar zeggen. <laughs> dat was wel leuk. Dus dat <laughs> ja. ben ik bij jou niet vergeten. Nee, nou leuk. Annie, we gaan vanavond kijken. Leek Plesset. Leuk om terug te zien. Leuk om jou daar terug te zien. Ja. Uh, en veel plezier. Ja, dankjewel. En ik hoop dat het winter wordt, want je verkoopt wintersportartikelen. Dus, uh, ja, wij verkoop, verkopen inderdaad de schaatsen. Dus uh, voor mij mag er ja. wel een blok natuurreis komen. Ja, ja. ja. nou, ik, ja. Hoop, ik hoop het nog even uitblijft. Maar dankjewel. Oké, okay, alsjeblieft. Dag. Doeg. Annie Borking. In de persterbunnen kijken we altijd even vooruit op de komende week. We blikken terug. Wat gebeurde er de afgelopen zeven dagen? Het was me het weekje wel, zeg. Een blik achter de schermen van Media Week 3. In week drie kwam uh, onder meer dit voorbij. Ik ben er vorig jaar voor het eerst geweest. En je moet, uh, het is vooral natuurlijk heel veel wachten. Dus je wordt eerst met een groepje opgesteld. Eigenlijk net als een receptie bij de voetbalclub of bij uw moeder thuis. Uh, je geeft netjes een handje als je binnenkomt. En dan wordt je naam voorgelezen en dan zeg je uh, het een paar gedag. Daarna is er een borrel. en kan je met iedereen even bijkletsen. En dan uh, ga ik via de achterdeur snel weg. Het is een nieuwjaarsreceptie. That's it. Dat waren de politici Asher Pechtold-Wilders... bij de ingang van uh, het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Ze werden opgewacht door journalisten. Er was een nieuwjaarsborrel van het Koningshuis. Maar ja, binnen was geen pers welkom. De RVD die maakte de beelden en deed ook de interviews. Jo, dat uh, valt niet goed. Jos Heijmans, goedemiddag. Goedemiddag, Robert. Jos, politiek verslaggever bij RTL... voorzitter van de parlementaire persvereniging. Ja, je werd ja. heel boos, geloof ik. Ja, nee, dit is echt, uh, het lijkt erop dat de RvD nu echt de weg kwijt is geraakt. Hoor. Ja, maar zou, er, er viel toch geen nieuws te halen, neem ik aan? Nee, daar valt inderdaad geen nieuws te halen. Maar het argument waarmee de RvD komt is... Um, wij willen wat transparanter zijn, dan denk ik... nou, dan is er één mogelijkheid, is, laat de pers toe. De pers ja. vraagt er al jaren om, om daar binnen te zijn. Uh, om daar uh, een sfeerverslag van te kunnen maken, met mensen te kunnen praten. En daar gaan ze zelf een filmpje maken. Nou ja, ja. met alle respect voor uh, de voorlichters van de RvD. Maar het zijn natuurlijk geen journalisten. En dan krijgt hij een filmpje te zien... waarin een stukje van de toespraak van de koning zit. Maar ik ben heel benieuwd hoe zijn hele toespraak was. Uh -huh. Er zijn interviews met uh, uh, mensen die allemaal heel erg lovend waren. Misschien waren er ook wel mensen die uh, wat kritischer waren... die wat opmerkingen hadden. Ja, dat zie je in dat soort filmpjes nee. niet. Nee, en toen zei jij, in reactie erop... het Noord-Koreaanse nieuwsvoorziening. Ja, dat kan. Wow. Dank aan moet ik eerlijkheidshalve toegeven. Ja. <laughs> nee, ik kreeg reacties van mensen die zeiden: je had het in Noord-Korea moeten zitten. Dan had je niet in, nu in een kooi met wolven gezeten. Ja, of dan had Kim Jong-un of hoe die ook heette, mag je zo laten executeren? Ja, hadden we elkaar niet kunnen spreken vandaag. Nee. Zeg maar, uh, hoe lossen we dit nu op? Jij vooral. Uh, nou ja, praten met, uh, met de RVD. En gelukkig uh, is er uh, alle steun uh, van de kant van het genootschap van hoofdredacteuren. Dus journalistiek is echt uh, van links tot rechts en van boven tot onder uh, echt woedend. Nou, dat komt niet zo vaak voor hoor, dat we het met z'n allen volledig eens zijn. Dus dat geeft wel wat kracht aan zo'n uh, gesprek. Ja. Maar wat, wat belangrijker is en wat mij verbaasd is dat uh, de Haagse politiek zijn mond dicht houdt. Um, die hebben altijd een mond vol over de persvrijheid. Ja. We hebben bijvoorbeeld, en dat moet ik ze nageven... Uh, voldoende druk uh, uitgevoerd om te zorgen ja. dat we vorig jaar... Uh, de beëdiging van uh, de nieuwe ministers uh, konden bijwonen. Twee keer, ja. En, ja, en nu. <laughs> ja, twee keer. Ja. Nou, dat was een technisch foutje. Maar... Um, en nu houden ze zich, zich stil. En, uh, terwijl diezelfde politici altijd de mond vol hebben... als, als de pers uh, in welk buitenland dan ook, ook maar een beetje gekneveld wordt. Dan denk ik, nou kijk ook eens even in eigen land. Ja, nou misschien zeggen ze het nog achter, achter hun hand tegen het staatshoofd bij gelegenheid. Want het is de core business van de, van de, de royals om gezien te worden, neem ik aan. Toch lijkt me wel. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat de RvD ook een staak heeft om de persoonlijke levensfeer uh, van het Koningshuis uh, en van de minister-president uh, te beschermen. Ja. Dat is ook uh, hun taak. Maar zo'n nieuwjaarsreceptie kan, kan ik nou niet plaatsen onder nee. de noemer persoonlijke levensfeer. Nee, lijkt me ook niet. Nou Jos, zet hem op zou ik zeggen. Ik ga mijn best doen. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Jo, dag over. Jos Heijmans uh, van uh, RTL, maar ook voorzitter van de parlementaire pers. Bij AZ mag iedereen gewoon de tribune op, hè, als hij wil. Uh, van de pers, is dat gereguleerd bij jullie? Houden jullie dat nee, een ja, beetje in de gaten? Als ze een perskaart hebben, dan, uh, mag ze binnen, dan mogen, he? dan mogen ja. ze erop. En ze mogen alles vragen natuurlijk. Jawel, maar ik, ik, ik, ik, ja, ik, ik hoor dit aan. en Ik kan me wel tot een bepaalde hoogte kan me voorstellen dat daar... Uh, um... Ja, paal en perk aan wordt gesteld. Ja, kijk, je kan geen twintig camera's... want het hele land zit vol camera ploegen en microfoonstandaards. Nee, dat, dat ook. En, en, en dan heb je een aantal... Uh, uh, ik neem maar even Pony's of, of wat dan ook... die uh, een aantal vragen stellen waar je uh, af moet uh, vragen... of die wel uh, daar op die plaats uh, horen. Ja. Dus als je, ieder, ieder, als je zegt, we, we laten iedereen toe... Nou, dan krijg je ook dat. Dus ik kan me voorstellen in deze tegenwoordige tijd... dat uh, alle vraagstellingen zijn tegenwoordig normaal, blijkbaar. Ja. Ernest, er is een vraagje binnengekomen. Ik leg het je maar gelijk even voor. De afgelopen 7,5 jaar schrijft Michael Bakker. Hebben wij als supporters kunnen genieten? Je zei het al, van Maarten Martens, Balto vanuit België. Nu gaat hij weg. Uh, krijgt hij nog een mooie afscheid? Een groot afscheid. Ja, jawel, jawel, zeker. We hebben wel met Maarten en dat is, dat is altijd uh, vervelend. Voor elke speler hebben we een afscheid uh, hebben we, uh, gepland. Althans, van tevoren bespreek je dat met elkaar. Maar uh, op het moment dat uh, bijvoorbeeld Rasmus Elm naar uh, Moskou vertrekt... dan is het heel moeilijk om dat te prenen. Josie door die hier naar Sunderland toe gaat... ook daar oh, zijn ja. we een half jaar tot drie kwart jaar zijn we mee bezig. Maar met maart hebben we wel uh, de afspraak dat dat een, een hele mooie wedstrijd uh, gaat worden... dat hij afscheid gaat nemen van het uh, Alkmaars publiek. Goed, ja. Frank Willaert, NEC, ADO. 62 minuten onderweg, Hoekschop, NEC, na een goede kans... Uh... Die ging daaraan vooraf voor Higden. Uit een vrije trap genomen door Kolwijk. Ja, Kolwijk legde die bal bij de tweede paal neer. Higden kwam achter zijn verdedigers vandaan. Kopte de bal wel tussen de palen. Maar Swinkels kregen nog net een handje onder. Tilde de bal over de lat heen. En uh, nu gaat Janscher, de Oostenrijker die vanaf links komt bij NEC eraf. En er komt uh, Navarone voor voor hem in het uh, elftal. NEC is dus in ieder geval de eerste die in de tweede helft een serieuze kans krijgt om de score weer uh, een ander gezicht te geven dan de 2-1 die tot nu toe op het bord staat. En NEC ja, uh, heeft het altijd lastig gehad, ook als het op voorsprong komt. Trouwens, als het op voorsprong komt dit seizoen, heeft het nog niet eerder uh, verloren. Maar die voorsprong is nooit groter geweest dan steeds maar één doelpunt. Dus spannend blijft het altijd. ADO heeft uh, het initiatief wel gegeven kunnen pakken, maar het nog niet goed gedaan. En uh, moet daar dus nog een verandering in zien aan te brengen. Maar vooralsnog is NEC dus de gevaarlijkere ploeg geweest in de tweede helft. Met dank aan het ene kantje voor Higden. Daar komt nog weer een poging tot een voorzet vanaf de linkerkant van Conboy. En het levert NEC opnieuw een op. Het publiek gaat er nog maar eens achter staan. En we zijn 64 minuten aan het voetballen. NEC leidt met 2-1. En dit zouden wel eens drie hele belangrijke punten kunnen opleveren voor de ploeg uit Nijmegen. Ernest uh, Stewart, technisch directeur van AZ. Uh, je noemt het net anders: hè? Hoe het... directeur voetbalzaken. Directeur voetbalzaken. Uh, straks gaat AZ weer Europa in. En jij vliegt gewoon mee? Ik vlieg gewoon mee, ja. ja. Ja, nu wel. Maar je hebt een tijdje angst gehad natuurlijk. Ja, ik heb een periode gekend dat, uh, dat het niet altijd even leuk was om, uh, om te vliegen. Dus uh, ik heb daar van alles aan gedaan. Van hypnose tot valium uh, geslikt en noem alles maar op. Maar uh, ja, dat zijn dan uh, de mindere momenten. Ja. Weet je waar dat vandaan kwam, die vliegenangst? Nou, dus mij ooit verteld dat dat uh, te maken had. Ik, heb, uh, ik ging toen uh, naar het WK in 1994. En in mijn belevenis was maar één ding wat me daarvan af kon houden. En dat is dat we met een vliegtuig neer zouden storten. En van daaruit ben ik dingen gaan ontwikkelen. Ja. En wat, wat vind je het, het engste dan uh, van dat vliegen? Alles, Gewoon ook, soms nee, zeggen mensen ja, nee, opzijgen vind ik een heel Ik nee, want of het vind het nog steeds ik vind het fascinerend, maar ja. uh, zeg maar uh, het bewust meemaken dat je uh, in of ja. dat nou met uh, een neergaan met een vliegtuig of uh, wat dan ook is, uh, bewust meemaken van dat het je laatste ja. seconden minuten zijn, dat lijkt me verschrikkelijk. dat, is vreselijk. Dus, dat zal het ja, zijn. Het gebeurt meestal niet, zullen we maar zeggen. Nee, geluk, zeggen de mensen die, die geen angst hebben, nee, ja, hoe ben je eraf niet. gekomen? Nou, dus, ik heb een uh, boek van Alan Carr heb ik gelezen. Uh, Roken? Ja, ja serieus. Ja, dat is man. Ja, dus, uh, Ook dat, over die vliegangst. Is, en die heeft een boek geschreven over vliegangst. En ik moet zeggen, uh, sinds ik dat boek heb gelezen, uh, vlieg ik met veel meer plezier. Ja, absoluut. Kun je nog één, re het, één uh, reden noemen die hij geeft? Waardoor jij nou, dacht, nou, niet, niet één het? reden, we maar, maar de manier waarop hij het uitlegt... en alle veiligheidsnormen die er uh, met vliegen dan zijn... Um, ja. Um, ja, die, die beschrijft hij op een hele makkelijke en uh, uh, toegankelijke manier... waardoor door je eigenlijk uh, lijkt alsof je in één keer piloot bent geworden... en, ja. en het allemaal snapt. Ja. Ja. Uh, even een doelpunt halen bij uh, Frank. Nou, daar heeft NSC zijn twee doelpunten voorsprong uit de vrije trap... opnieuw genomen door Koolwijk, bij de tweede paal neergelegd. Daar staat nu niet Higden, maar centrale verdediger Rens van Eijden. Hij maakte er al een in deze wedstrijd. Die werd afgekeurd wegens buitenspel. Nu maakt hij hem en blijft die goal gewoon staan. Hij kopt de bal met een boogje over Swinkels heen. NEC leidt in eigen stadion tegen ADO met 3-1 dankzij die goal van Van Eijden. Ernest Stewart, 1 maart komt de hockeygrootheid, de jonge Kruij van het hockey Teun de Noeje bij AZ werken. Wat gaat hij doen? Uh, tuin wordt uh, opvolger van Hans Fonk... die teammanager was bij ons... Tot, uh, tot, uh, uh, ja, tot ongeveer de kerstvakantie... en inmiddels uh, technisch directeur... bij is geworden. Ja. En, uh, uh, tuin die gaat hem uh, opvolgen bij AZ. Maar hoe komen jullie aan Tuin? Ja, uiteindelijk heeft dat te maken met een, een stukje netwerk. Maar je gaat in eerste instantie ga je procedure met elkaar uitschrijven. Dan kunnen bepaalde... Je krijgt Van links en rechts krijg je wat namen. Dan ga je onderzoek doen van gaat dat het worden. Dat werd het op, op een gegeven moment niet. En toen zijn we buiten het voetbal gaan zoeken. Ja. Naar mensen die, die affiniteit hebben met topsport. En nou ja, als, dat je, hij, ja. als je dat al intikt dan, dan komt Teun bovenaan. ongeveer. Ja. Dus... Uh, wij hebben, Teun, uh, we hebben gesprekken gehad met Teun. En ja, dat was vanaf moment 1 was dat een, een goede klik. Met een fantastische achtergrond. Topsport, maar ook in zijn maatschappelijke carrière. Wat uh, aansluit bij uh, ja, het ontwikkelen van onze jonge spelers. Nou ja, die wij hebben. Verfrissend, hè? Iemand van buiten je eigen tak. Ja, dat denk ik ja. wel. Die hebben een andere kijk op, uh, op, uh, op, op, op het leven. Maar ook, uh, en zeker op dit geval, uh, op, op topsport. Ernest, het uh, zit erop. Dank dat je hier was. Graag gedaan. We hebben het niet over de ambities van AZ gehad. Beker, Europa, <lacht> competitie. Maar dat komt wel goed. Nee, ja, hartstikke goed. Dank je wel. Dank dat je hier was, Ernest Seward. En uh, voor de actuele sport, vervolg oh. NSCA door bijvoorbeeld de collega's van Langs de Lijn. Ze staan klaar. Ik klaar geen hele even mis. Uit het rijke bloeperarchief van de Nederlandse Radio. Nou ja, ik uh, vermaak me prima. Oké. Ga nou, niet. Het is 100% NL. Maar... Nee, nee, Radio 10. Ligt. Oh. Ja. <lacht> Nou, het maakt ook niet uit. Pas joh. ik even de deurtje verkeer. Ja, je moet eigenlijk hiernaast zijn, maar je bent bij ons oh, binnen gelopen. Sorry. Ja, ik denk het maar mij niet uit. Ik praat wel, weet je wel? De perstribune, een programma van Max.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 Dit is Radio 1.